Goedenavond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagelaar, Ratelband. En ook weer vanavond, of voor van andere, dan overdag, een lezing. Je bent de ziel en je hebt een lichaam. En ik begin, net zoals ik alle andere 66 keren begonnen ben...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 En weer een meditatie om ons te verbinden met het licht. Het licht van de zon, met het licht binnen in ons. Zodat het licht binnen in ons sterker en groter wordt. Het is het natuurlijk al, maar dan worden we het ons weer helemaal bewust. We kunnen het ook voelen in onszelf. Nou, zet je voeten op de grond naast elkaar. En sluit je ogen als je dat wilt. En kijk eventjes. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Maak die verbinding in je gedachten met de zon. Of misschien heb je wel een kaars aanstaan of een lampje. Maak die verbinding met jezelf. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig in dat zonnevlecht, in die zonnevlecht uit. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rust eruit. Voel, voel het kloppen van je hart. Voel, voel het licht binnen in jezelf. Weet dat jij het licht zelf bent. En wees je bewust van je eigen licht. Dat is wat je bent. Dat licht ben jij. Al het andere is een illusie, is een simpele illusie. Dit is wat je bent. Je bent die ziel. En je hebt een lichaam. Het lichaam is maar tijdelijk. En die ziel, die was, die is en zal altijd zijn. In een van mijn vorige lezingen heb ik het gehad over de hersenhelften, linker en rechter. En hoe je dat kunt combineren met elkaar, die hersenhelften. En ik heb eigenlijk in die lezing de rechter hersenhelft wat uitvoeriger besproken dan de linker hersenhelft. Ik tipte het eventjes aan, ja... Niet eenmaal, maar meerdere malen, maar ik wil er nu wel even iets meer op ingaan. De linker hersenhelft heeft met het gelijk van de wereld te maken. Zo vertelde ik het ongeveer. De linker hersenhelft heeft inderdaad met het gelijk van jezelf te maken. Met wie je zelf bent. Dat je stevig in jezelf bent. Sta je sterk in je dagelijkse leven, in je eigen zelf. Dat heeft met je linker hersenhelft te maken. Gaat erom, eh, het gaat erom, ben, ben je je bewust van je eigen krachten of doe je steeds water bij de wijn? Geef je steeds maar toe en blijf je daardoor niet bij jezelf? Geef je altijd maar anderen de schuld, neem je niet je eigen verantwoording op voor de dingen? Ben je bang dat er weer ruzie uitbreekt? Of ben je nog in een leven verwikkeld waarin jouw slaafsheid de boventoon voert? Dan werkt je linker hersenhelft niet echt optimaal. Waar het om gaat in het leven op aarde, is voor jezelf, voor jezelf opkomen. Duidelijk zijn naar anderen, maar vooral naar jezelf. Geen compromissen sluiten als je het er eigenlijk niet mee eens bent. Als het belangrijke dingen zijn, hè. Maar duidelijk voor jezelf opstaan. En niet bang zijn om een wederwoord tegen te komen. Er zijn inderdaad maar weinig mensen op deze, op deze aarde die dat durven. Die zo duidelijk zijn dat alleen de duidelijkheid van, dingen, van de dingen door mensen opvalt. Hoe zij hun leven leven is bijna niet volgen, slechts het duidelijk zijn, maar wie dan ook, zonder brutaal te zijn, zonder de macht over te willen nemen, maar die werkelijk duidelijk zijn, met alle liefde voor alle mensen daarin besloten. Maar dan de wijsheid hebben, om niet altijd hun mond open te doen, de wijsheid hebben, om op bepaalde momenten wijzelijk, de mond te houden. Ja, dan zijn er maar mensen die dat slap vinden. En dan zijn er maar mensen die vinden dat je altijd je mond open moet doen. Maar dan komt die mens in een gevoel terecht dat de macht van binnen naar buiten stroomt. Dan zijn er geen hoogdravende woorden meer nodig, simpele bevoordingen, simpele woorden tellen, maar ook geen geweld of harde taal. Het werkelijke leven bestaat niet alleen uit macht aan de buitenkant, maar ook niet het kritiekloos zijn tot iedere prijs. Dus met andere woorden, het zogenaamde lief zijn voor elkaar. <coughs> Gaat om het stevig. Sterk in jezelf staan. Zonder problemen. Door het leven gaan. Met alle, alle vrede. In je hart. Weten hoe je door hoe je om de problemen om dient te gaan. En met een onbaatzuchtige liefde naar alle mensen, van alle rangen en standen, die toch werkelijk voor die mensen niet meer bestaan, hè? maar wel worden gerespecteerd, omdat het bij het denken, het leven van de aarde, Hoort. Maar zo zie je dat er wel wat meer bij komt kijken om in jezelf de beide hersenhelften samen goed te laten werken, dat daar een evenwicht in zit. leven op de aarde heeft met die linkerkant te maken. Het vaststaan in die aarde. Ja, en dat wilde ik graag nog even als aanvulling geven op de lezing over de beide hersenhelften. Dus eigenlijk een meditatie op de beide hersenhelften. Ga mijn gedachten ook uit naar de mensen die toch ook met spiritualiteit bezig zijn. Desondanks merken dat ze toch verschillende eh, ziektebeelden hebben. Die het maar niet om kunnen draaien in zichzelf dat die ziektebeelden, zoals dat dan heet, in liefde naar hen toegekomen zijn. En dan kan het heel verdrietig zijn voor die persoon, dat je niet meer terug kunt komen in dat goede gevoel. Want zo merkte ik ondanks bij iemand die zich werkelijk heel ellendig in haar ziekte voelt, het gevoel zich niet meer omhoog kan trekken, kan laten trekken door het licht. Ze kan het niet meer opbrengen in zichzelf. Ze had het, nou, zeg maar, min of meer opgegeven. Het valt ook niet mee. Hoe langer een mens wacht met zichzelf uit de emotionele ellende te trekken, hoe lastiger het wordt om in dit leven op aarde één te zijn met de ziel. Dus vanuit de ziel te leven. Vooral mensen die zich dit bewust zijn. Daar is dit zo vreselijk voor. Ze gaan door zo'n verdrietige periode van hun leven. Ze kunnen het niet meer vasthouden. Ja, je zou inderdaad kunnen zeggen dat ze het erbij neergelegd hebben. Dat ze zich daarbij neergelegd hebben. En dan komt er iets eigenaardigs om de hoek. Hè? Dan denken ze nog dat ze door het te accepteren een goede daad voor zichzelf doen. En misschien is het ook wel zo, want het gevecht met het ego houdt dan op te bestaan en er kan ook een vorm van rust optreden, om wellicht in een volgend leven weer voor dezelfde keus te komen te staan. Mijn gevoel van mededogen is daar en het invoelen is dat het steeds maar moeilijker wordt voor die mens om bij zichzelf te blijven. Hebben we het niet alle meegemaakt, het gevoel het maar op te willen geven? Je dan maar over te willen geven aan de negatieve, kracht, negatieve krachten in jezelf, zonder dat je je bewust bent dat het negatieve krachten zijn, omdat je simpelweg altijd hiermee omgegaan bent en het daarom ook vertrouwd voortkomt, voorkomt. Het kwaad, nou dat eigenlijk niet bestaat, maar het andere, dus de krachten die bezig zijn om je naar beneden te trekken, lijken sterker en sterker te worden. Ja, je zou kunnen zeggen dat die mens dat zelf toelaat. Dat is ook zo. Maar kijk goed, hoe langer iemand wacht... Met het zichzelf aanpakken, hoe lastiger het wordt om weer terug te komen in jezelf. Het lijkt een onbegonnen zaak. En de verdrietige gedachten van die mens zijn zo hopeloos. Ze leggen zich daarbij meer neer en zo wordt het kwaad, dat gevoel, dat nadergevoel steeds maar groter en groter. Wisten wij mensen, dat het kwaad, al is het maar één klein, nou minder dan een stipje, een, ik weet niet eens hoe dat heet, een, een, het kleinste van het kleinste van het kleinste van het kleinste dat in zich, in je, in je bevindt, dat dat kwaad zich volzuigt met onze negativiteit. Zo wordt het groter en groter. Hebben wij dat in de gaten? Hebben we in de gaten dat we dat ook met het licht kunnen doen? Dat het dan groter en groter wordt? Welke keuze maak je? Hebben we in de gaten dat als we naar een film kijken, of in de bioscoop of thuis voor de televisie, dat wij speelbal zijn van onze gevoelens. Dat de verdrietige en negatieve gevoelens, als het ware, opgegeten worden door de krachten van het kwaad die nog binnen in je zitten. Je laat het zelf groter en groter worden. En vaak hebben wij mensen dat niet eens in de gaten. Zo werken we alle mee aan een groter worden van het kwaad in de aarde. Terwijl we daar geen flauw idee van hadden. We waren de film. Of de ellendige gebeurtenissen op het journaal alweer vergeten. En we waren onze ziektes misschien wellicht alweer een beetje vergeten. Maar het kwaad heeft ervan gesmuld. Kun je dat voor je zien? Zie je dat die kleine negatieve momenten alsof het een feest is, worden opgegeten door de krachten van in-ellende. Van de krachten van het kwaad. Misschien zou ik het niet eens moeten zeggen. Maar wij mensen weten niet eens dat het bestaat. We gaan, er, we gaan er zomaar aan voorbij. We laten het gebeuren. En we weten het niet eens. Want we denken, het is niet zichtbaar... Dus dan is het er ook niet. Maar wat wel zichtbaar is, is de ontlading van onze aarde. Die niet meer tegen al die krachten van het kwaad kan. En dat zal er eens uit moeten. Vulkaanuitbarstingen komen voor op de aarde. Overstronen, overstromingen. Dat doen we zelf. Wij bepalen. Wellicht is het gek om, om hierover na te denken. Vind je dit een, een wonderlijke denkwijze. Maar er komt een tijd op aarde dat dit als normaal beschouwd wordt. En dat er mensen zijn, zielen zijn die denken, nou, dat ze dat niet door hadden. In het begin 2008 en wellicht is het nu de tijd om ons te realiseren hoe het kwaad werkt. Ja, ik, ik benoem het dan toch, hè? Ook al weet je dat je het op die wijze ook groter maakt. Maar ik moet het toch benoemen, een feestje van bewust, dat ook jij meedoet aan het verspreiden van het kwaad op de wereld. Je gedachten zijn krachten. En besef dat jouw gedachten, jouw gedachten, ook krachten zijn. Ook al denk je van jezelf dat je niet zoveel waard bent, maar dan juist. Iedere vorm van negatief denken, iedere vorm van, nou laat ik het maar gewoon noemen, het katten tegenover elkaar, iedere vorm van elkaar onheus bejegenen, maakt dat het kwaad groter wordt. Het stopt als je weet hoe je ermee om dient te gaan. Dat je het laat. Steeds hoor je mij praten over het licht. Hoe je het licht in jezelf groter kunt laten maken door je eigen gedachten. Want niemand is zich bewust van de krachten van het kwaad. Zonder dat mensen het in de gaten hebben, snoepen van je negatieve gedachten. Ook al zijn ze door, opgewekt door het zien van vechtfilms en dat soort ellende. Ook het kijken naar emotionele of emotieprogramma's. Laten het kwaad binnen in jou juichen hoor, het kan harte hartelust van jou bestaan, realiseer je dit. Begrijp je dat je op die wijze het kwaad in de wereld groter maakt, dat jij daar evenzo, evenzeer verantwoordelijk voor bent? En aangezien je één bent, met alle zielen op deze wereld, is dat nogal wat, wat je toch de wereld aandoet. Je sleept anderen mee, in het grote laten worden van het kwaad. Zie je daarin je eigen verantwoordelijkheid? Weet dat het ook andersom kan. Steeds hoor je van spirituele mensen over het licht. Steeds wordt daar over gesproken. Maar horen mensen dat wel? Wie hoort dat? En wie gaat daarmee aan de slag? Wie is zich bewust van wat er zich werkelijk op de aarde afspeelt? Weten de mensen dat de krachten van het kwaad in een zwaar gevecht bezig zijn met de energie van het licht? Wat licht, overigens, dat nooit zal vechten, maar altijd in zichzelf zal blijven staan. Het licht zal laten. En het licht weet, het licht weet van zichzelf, uit ervaring. Dat al die krachten van in ellende zich ooit allemaal zullen richten naar het licht. Dus het licht is ook geduldig en het licht laat. Het licht wacht ook rustig af, totdat het kwaad zich richt naar het licht. Is dat ook niet zo binnen in jouzelf? Wacht jouw ziel ook niet in alle rust af. Jouw goddelijke ziel. Jouw stukje God. Wacht dat ook niet in alle rust af. Tot jij je naar het licht richt. Dat jij je illusie van je ego loslaat. En dat je je erfrecht, opeist, dat wat je bent. Jij bent dat licht. Dat ben je. En eindelijk, na zoveel honderdduizenden jaren van levens hier op aarde, na zoveel duizenden en duizenden en duizenden levens, Totdat je op een moment wakker wordt en je je blik naar binnen gaat richten. Is het nu de, is nu de tijd gekomen dat mensen werkelijk wakker worden? Wat sta je zelf toe? Laat je je hoofd hangen, omdat het je allemaal te zwaar wordt. De gebeurtenissen in je leven, misschien ellende met anderen, ziektes die je te zwaar zijn en waar je niet meer tegenop kunt. Kun je niet meer tegen al die ellende die op je afkomt. Vind je daarom. Dat je het maar moet laten gaan. Dat je moet huilen. Dat je iedereen de schuld geeft. Dat je het niet meer weet. Vind je daarom dat je je vol mag gieten met. Dank. Heb je daarom zo'n medelijden met jezelf? Ga je daarom drugs gebruiken? Ga je daarom als een bezetene roken? Je mag het allemaal zelf bepalen. Niemand zal zeggen dat je het niet mag doen. Ja, de mensen, de liefhebbende mensen in jouw omgeving... Wellicht. Maar misschien heb je die ook al van je afgestoten. Maar in principe zal niemand je tegenhouden, als jij al die verwoestende dingen met jezelf wilt uithalen. Jij bepaalt... Je bepaalt, altijd. Maar ben je je bewust van wat je doet? Werkelijk bewust? Heb je je afgevraagd waar jouw verantwoording is? hoor je nu misschien ook in jezelf dat er ook een andere weg is. Een weg die tegen jouzelf zegt, jij kunt beslissen. Als jij vindt dat het verdriet lang genoeg geduurd heeft. Als jij zegt, al die levens heb ik geworsteld. Al die levens was het toch zwaar. En ik de ploeteren iedere keer weer. Misschien hoor je nu wel dat er een keuze is dat jij beslist. En misschien wil je nu de weg van het licht op? Misschien is het nu voor jou ook het juiste moment. Om ook alles om te keren in jezelf. En je te richten naar het licht. Duizenden. En duizenden. Duizenden. Na. Nou, Miljoenen zijn jou voorgegaan. Maar al die mensen die zich naar het licht gericht hebben, hebben nog de herinnering van al die ellende. Dus ze zullen je nooit, nooit veroordelen. Dat is ook wat er in het universum gezegd wordt. Niemand zal je oordelen. Alleen jij oordeelt jezelf. Soms ga je dan zomaar over en dan kom je terecht in die astrale wereld. Na een leven vol verdriet, vol wrok wellicht, vol ellende en anderen hebben altijd schuld en dan kom je in die astrale wereld en besluit je nu, op dat moment, in een volgend leven, alles anders te doen. We zitten nu in de periode van tijd dat de krachten van inderlenden zich opmaken tot een gevecht met het licht, vertelde ik je al. En ik zei je al dat het licht nooit zal vechten. Als je, het, als je vecht, verlies je het altijd en je zult meer verliezen dan je dacht. Maar het zal gebeuren, de tegenstellingen zullen tegenover elkaar komen te staan. En er zijn in deze tijd vol op tekenen dat het er staat aan te komen. We hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Wat gebeurt, gebeurt. En is het niet zo dat wij zelf deze tijd hebben uitgekozen? Met ons leven hier op aarde? Wij. Wij hebben dat zelf besloten. Wij willen dat niet laten gebeuren. Dat het negativiteit zich, het overneemt. Wij wilden daar zelf bij zijn. Wij wilden zelf onze goede lichtkrachten... Zelf zijn, de energieën zijn. Want we hoeven het niet te geven. Het licht is. Het kwaad wil nemen, als maar meer nemen. En het wil jou tot iets dwingen, maar het licht is en dat is wat je bent. Je hoeft niets te veranderen, je hoeft alleen maar het licht te zijn. Het licht is groot genoeg en wij hoeven het slechts. Zijn dat is alles. Daar kan het kwaad niet tegen. En het kwaad zal zichzelf vernietigen. Het kwaad zal het kwaad. Ombrengen. Ach, en als je daarbij aanwezig zult zijn, dan ben je daarbij aanwezig. Dan is het jouw karma. Jij hebt besloten om op die specifieke plaats waar gebeurtenissen voorkomen, een uitbarsting van het kwaad op de aarde, om op die specifieke plaats op aarde te gaan wonen. Dat hoort bij jouw karma. En je weet je voelt dat toeval niet bestaat. Het valt je toe. Dus wij alle wonen en leven en werken op de plaats die bij ons hoort. Dit hebben we zelf zo gewild. Het maakt deel uit van de trilling van de aarde, van onszelf ook. En zo kun je erover nadenken dat jij, dat wij mensen, mede verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de aarde. Staan we toe dat het kwaad het overneemt, in welke vorm dan ook? Of staan we stevig in onszelf en zijn we duidelijk naar het kwaad en besluiten dat wij zelf licht zijn? Zodat het kwaad niet meer de kans krijgt om groter te worden van onze negatieve gedachten. Laten we ons bewust zijn <kliek> waar we nu op deze aarde in staan. In een tijdsperiode die verandering kan brengen in het denken van de mensen op de aarde. Wij bepalen hoe we willen leven. We kunnen zelf bepalen of we in het licht willen leven. En het licht zelf willen zijn. Wij bepalen... Hoe we willen leven. Die kracht hebben we in ons. Eigenlijk moet ik zeggen, kracht is tijdelijk. Energie is eeuwig. Die energie hebben we in ons. Die zijn we zelf. Wij bepalen hoe we willen leven. We kunnen zelf bepalen of we in het licht willen leven. En het licht dus zelf willen zijn. Het is niet anders dan een beslissing in jezelf. We zijn allen hier op aarde in staat om de verandering in denken, in ons denken, wezenlijk te laten gebeuren. Wij mensen zijn zo machtig als we ons, en als we ons verbinden met het licht en dan ook het licht zelf zijn, dan kunnen we met elkaar Alle mensen van de aarde, een grootse verandering doorvoeren naar de toekomst van de aarde. De aarde heeft de, heeft ons mensen nodig, heeft ons positiviteit nodig, heeft ons zekere weten nodig van het licht om verder te kunnen gaan, zo belangrijk. Zijn wij mensen voor de aarde. En bedenk dat het kwaad zich met alle liefde zal laten opnemen in het licht. Want was dat het niet wat het kwaad eigenlijk wilde? kun je er dan met mededogen naar kijken. Geen medelijden, want dan word je weer meegesleurd. maar mededogen. Dan blijf je bij jezelf. Dan kun je er van een afstand naar kijken. Laten we ons realiseren dat we nu op een ontzettende boeiende tijd leven hier op aarde. En ik denk dat nooit in het bestaan van de aarde zoveel mensen zich bewust zijn van het licht. En dat er nog nooit zoveel mensen zijn geweest die daarover hebben kunnen horen. Ik denk dat het ontvangen van het licht in ja, het elektrisch licht voor mensen ontzettend belangrijk geweest is. Voor het bewustzijn van mensen. Maar nu horen, horen mensen dat ze het zelf zijn. Het was in die tijd nog maar een enkeling. En het werd verworpen. En nu in deze tijd. Zijn er meer en meer en meer mensen. Die dat duidelijk maken. Het is ook een boeiende tijd nu, nog nooit waren het zoveel mensen, dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om je te plaatsen in het licht en het licht zelf te zijn. Om nu in deze tijd alert te zijn op het kwaad, wetende dat het wel degelijk bestaat en toch ook weer niet bestaat. Alert zijn, want het kan op de gekste momenten op je afkomen, om jouw negatieve gedachten te consumeren. Om jouw negatieve gedachten op te eten. Je denkt dat je dan wel even van je kwaad af bent. Zo lijkt het, maar het is niet zo. Kijk maar eens wat een, wat een roddel met je doet. Als je kwaad spreekt over anderen. Soms denk je... Dat het lekker is om met geroddel eh, mee te gaan. Maar eigenlijk voel je dat niet als lekker. Als je naar jezelf luistert, dan komt het gevoel dat je toch niet juist gehandeld had. Dat gevoel komt later. Het voelt niet lekker. Hè? Het voelt niet echt lekker. Er zit ook geen liefde in. Maar ook vaak voelen mensen helemaal niets. Ook dan gaan mensen daar achterloos aan voorbij. Oordelen, veroordelen en noem maar op. Ze luisteren niet naar wat mensen werkelijk te zeggen hebben. Maar ze spreken zonder dat ze het zelf beseffen kwaad over de ander. Die mens heeft niet eens in de gaten waar hij of zij mee bezig is. Simpelweg voorbij gaan aan dat binnenste gevoel. Ik vind het kwaad in jou verrukkelijk hoor. Dat eet zich suf en al die kwade gedachten gaan naar bepaalde plaatsen binnen in de aarde. Wil je daaraan meedoen? Wil je daar ook verantwoordelijk voor zijn? Weet dan dat tot voor kort al die krachten vast zaten in het binnenste van de aarde maar dat die kwade vormen eens naar boven zullen komen om het gevecht aan te gaan met het licht. Mag ik je verzoeken om hierover na te denken? Geef het ruimte in je gedachten. Denk je werkelijk serieus over na? Het lijkt allemaal niet zichtbaar, dus het zal ook wel niet bestaan. Zo denken veel mensen. Maar het is een vreselijke gedachte. Een gedachte vol zwaarte. En alles wat die mens uitstraalt, komt op hem af. Al die gedachten zijn altijd de eigen verantwoordelijkheid wat je uitstraalt, trek je aan. Hun levens lijken op overleven in plaats van leven. De mensen die het licht in zich weten, en die daarmee bezig zijn, of die zich bewust zijn om met de grootste zorgvuldigheid te leven, alert te zijn, alert te zijn over hun eigen negativiteit, maar die de beslissing hebben genomen om alleen nog maar in het licht te gaan staan en het licht te zijn, die stralen het ook uit. En wat je uitstraalt, trek je aan. Ook zij. En kijk, met hen gaat het goed. Zij hebben een licht leven. Ze lijken wel niet meer te overleven, maar werkelijk te leven. En daar komen er steeds meer, steeds meer en meer en meer mensen wensen zo te leven. En nemen diep in zichzelf de beslissing om ook op die wijze door het leven te willen gaan. En ik denk toch zomaar dat de weegschaal op dit moment naar het licht omslaat. Er zijn nu zoveel mensen die nadenken en die horen over dat licht. En die zich bijna verbaasd afvragen, ben ik dat dan ook? Ja. En ja, er zijn zoveel mensen die zich niet meer slaafs bezighouden. Met wat anderen bepalen hoe ze moeten geloven. En hoe ze moeten leven. Het heeft inderdaad lange tijd geduurd. Voordat de mensheid uit zijn eigen slaafse denken was gekomen. Het denken dat het eindelijk tot ontwikkeling werd gebracht... Door het gebruik maken van de linker hersenhelft. En is het niet zo dat er vele uit andere gebieden van de aarde naar de trilling van dit land zijn gekomen. Om ook uit hun benarde denken te komen. Om ook in die trilling van het licht te kunnen voelen. En zich... Realiseren dat ook zij daar deel van uitmaken: dat ze zelf bepalen hoe te leven en dat niemand hen zal mogen vertellen wat ze wel en wat ze niet mogen doen in hun leven. Zelf bepalen hoe te leven. Wij mensen zijn altijd gewoon liefdevol met elkaar. En diep ons in onze hart zijn we dat gewoon. We helpen waar we helpen kunnen en we staan elkaar bij. En daar heb ik vertrouwen in, in de goedheid van alle mensen. Ook van de mensen die zich nu nog steeds diep ellendig voelen in hun ziekte. Je hebt de kracht, de energie in jezelf om de dingen om te draaien, naar de positiviteit. Hoe ellendig je je ook voelt... Blijf kijken naar de goede dingen in je leven. Hou je daaraan vast, met dezelfde vasthoudendheid als waaraan je de negatieve dingen vasthield. Je kunt het overwegen om zo te doen, ook al ben je zo moe, ook al ben je ten einde raad. Ga dan rustig op je bed liggen of op je stoel en doe een stille meditatie op je lichaam. Denk eens na over alle chakras. Neem die rustig in je gedachten op. Neem de organen in je lichaam. Praat er als het ware mee. Hou je vast aan je eigen positiviteit, want die heb je. Dat ben je. Dat is wat je bent. Al het andere is een illusie en dat wil jou laten geloven dat dat de werkelijkheid is. Maar het is niet waar. Jij bent het licht. En ik weet dat je je eens, misschien nu, want het maakt niet uit of je het nou later doet of nu, je eens zult keren naar het licht, zult richten naar het licht. En daar heb ik vertrouwen in. In jou, maar ook in alle mensen. Maar ook voor mezelf. Dat ik dat ook steeds blijf doen. Ja, lieve, lieve mensen. Bedankt weer voor het luisteren. Mochten er vragen zijn. Of dat je nog eens een keer hiernaar wilt luisteren. Of naar andere lezingen. Dan kan dat. www www.yhra.nl Nou, als je niet weet wat Y is, dat is gewoon mijn voornaam, hoor. Dat is Yvonne. Uh, en mocht je vragen hebben, dan uh, nou, worden ze beantwoord hoor. Um, ja, een hele goede avond met uh, alle andere programma's. Een heerlijke week met alle waar je mee in aanraking gekomen bent. En nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Daag!